Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische verbod op de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen, UNRWA, zal leiden tot honger en een nog grotere humanitaire crisis. Dat zegt Artsen Zonder Grenzen. UNRWA regelt nu bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen voor bijna 6 miljoen Palestijnse vluchtelingen. Maar Israël wil UNRWA dus gaan verbieden. Hamas has taken over United Nations facility, schools, hospital clinics and headquarters in order to use them as military bases. If the United Nations is not willing to clean this organization from terrorism, from Hamas activists, then we have to take measures to make sure that they cannot harm our people ever again. Medewerkers van UNRA zouden betrokken zijn geweest bij de Hamas aanvallen van 7 oktober, zegt Israël. Volgens de VN is daar geen bewijs voor. De beveiligers van de president van Frankrijk, Emmanuel Macron... zijn de afgelopen jaren regelmatig juist een veiligheidsrisico geweest... voor de Franse president. Een opvallend verhaal is dat in de krant Le Monde. Die beveiligers die reizen vaak vooruit om een voorverkenning te doen... op plekken waar de president heen gaat. En twaalf van die beveiligers deelden acht jaar lang... al hun wandelingetjes op sportapp Strava. Daardoor kon de krant er meerdere keren achterkomen... in welk hotel Macron sliep, nog voordat hij er zelf was... Bijvoorbeeld rond de begrafenis van Queen Elizabeth. Op dit moment wordt er op negen voetbalvelden afgetrapt in de allereerste ronde van het KNVB-Baker-toernooi. Eerder vanavond speelden PEC en NSC al tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 2-2 gelijk. En schapenhouders proberen van alles om hun wollige vrienden te beschermen tegen de wolf. Speciale rasters, stroomdraden, noem maar op. In Maarsbergen in Utrecht hebben ze een andere bijzondere oplossing gevonden. Daar waakt sinds een week een ezel over de schapen. En dat gaat best goed. Het idee is dat de ezel veel groter is dan de schapen en daardoor de wolven afschrikt. De ezel in Maarsbergen is inmiddels helemaal onderdeel van de kudde daar. En er is sinds de kuddeuitbreiding geen wolf in de buurt gekomen. Het weer dan, vanavond en vannacht meer regen. Het wordt niet kouder dan een graad of 10. Morgen eerst mistig, later in het westen een zonnetje. En dan maximaal 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 And the wrong place, though your face is charming, it's the wrong face. It's not his face, but such a charming face that it's all right with me. It's the wrong song in the wrong style, though your smile is lovely. It's the wrong smile. It's not a smile, but such a lovely smile that it's all right with me. You can't attracted to you there's someone i'm trying so hard to forget don't you wanna forget someone too it's the wrong game with the wrong chips though your lips are tempting it's the wrong lips they're not his lips but they're such tempting lips that if some night you're free well it's all right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 Ja, welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdom en vandaag heb ik het programma samengesteld en presenteer ik het. En vandaag veel aandacht voor jazzpianisten. Grote, bekende, maar ook onbekende. En het eerste nummer wat ik draaide na het nieuws was het nummer van Samara Joy en Emmet Cohen. Een live optreden in 2022 in Wenen, Oostenrijk. En natuurlijk is Samara Joy inmiddels een grote ster geworden. Een hele jonge vrouw met een prachtige stem... Maar ze werd hierop gezeild door op piano Emmet Cohen. En hij is ook hard uh, aan de weg aan het timmeren. Hij is uh, gedurende de coronapandemie uh, groot geworden... eigenlijk door zijn huiskamersessies... die uh, live werden uitgezonden over het internet... en die je nog steeds kan terugvinden... waarop hij uh, grote jazzartiesten heeft uh, uitgenodigd. En op die manier ook jazz uh, voor een groot publiek... weer uh, toegankelijk heeft gemaakt... En ik ga verder met een onbekende, althans voor mij onbekende uh, jazzpianist, Randy Weston. Randy Weston is een uh, Amerikaanse jazzpianist. Hij componeerde ook en uh, werd daarin uh, geïnspireerd door zijn Afrikaanse uh, verbinding, connecties. En hij heeft uh, onder andere uh, veel gewerkt met uh, Thelonius Monk en dat is ook een grote invloed voor hem uh, geweest. Ik heb een uh, nummer uitgekozen waarop hij samenspeelt met Melba Liston, een tromboniste. Zij komt straks nog een keertje terug. Het album is uh, Volcano Blues en daarvan ga ik draaien Harvard Blues. Randy Weston en Melba Listen. Andy Westen en Melba Listen met Harvard Blues. Ik ga verder met Friedrich Goulda. Friedrich Goulda was eigenlijk een, um, een, een pianist uit de klassieke muziek. Hij heeft daar ook eerst zijn, uh, zijn, zijn vleugels uitgeslagen voordat hij een aantal excursies naar de jazz maakte. En in 1956 um, trad hij op in, uh, in Burtland in New York City met een aantal uh, hele goede muzikanten naast hem. Op altsaxofoon, Phil Woods, op tenor sax Selden Powell, op trompet Idris Zulliman, op trombone Jim Cleveland en op Bas Aaron Bell en op drums Nicky Stambulas. Het nummer is, um, wat ik heb uitgekozen, heet Scrooby. En het, zoals gezegd, het is opgenomen in Burtland in 1956. Friedrich Goulda op piano. Richard Gouda op piano. Ik ga verder met een andere grote jazzpianist. Ik ga verder met Errol Gardner. Gardner moet ik zeggen natuurlijk. Het is niet met een T. Hij is een uh, autodidact die alles zelf heeft aangeleerd. Hij heeft nooit leren noten schrijven. Het kwam allemaal vanzelf van binnenuit. Hij speelde in de Bibelperiode. En dat was eigenlijk niet zijn stijl. Hij had compleet zijn eigen stijl. Hij was beroemd om bijvoorbeeld zijn intro's... Hij, hij begon te spelen en zijn begeleiders moesten dan maar kijken welk nummer het zou worden. En hij verwachtte gewoon dat zij het ook op zouden pikken. Hij heeft onder andere uh, gespeeld uh, met Charlie Parker. Maar ook uh, heeft hij veel ingevallen voor Art Tatum. En hij heeft compleet uh, zijn eigen carrière uitgestippeld. Met veel live optredens, veel eigen composities en uh, veel albums. Ik ga een uh, nummer draaien van een, ook een live concert. Het heet het Night Concert. Het album uit 1964. En het nummer dat ik ga draaien heet Easy to Love. Errol Gardner. Een geweldige pianist. Helaas draaien we hem niet heel vaak. Overigens, juist doordat hij zo succesvol was in zijn tijd, werd hij door eigenlijk zijn collega's een beetje met afgunst bekeken en um, ja, waren zij een beetje negatief over hem. Goed, um, verder. Melba Listen, Ik zei al, ze komt nog een keer terug. Zij is een uh, tromboniste, maar ze is ook een arrangeur en componiste. En ze heeft met vele grote artiesten gespeeld. Ze is niet heel erg uh, beroemd geworden. Juist omdat ze vaak samen met andere grote namen speelde. Maar ze is wel degelijk een, uh, een geweldige uh, muzikant. En ook haar, uh, um, haar nummers, haar uh, eigen geschreven nummers staan uh, goed bekend. Zij heeft onder andere uh, een uh, eigen album gemaakt. Dat heet Melba Listen en uh, Her Bones. Het is een uh, eigenlijk een uh, opnieuw uitgebracht. Uh, uh, album uit uh, met muziek uit 1958 vaak in die periode was er zoveel muziek uitgebracht dat de platenmaatschappijen niet alles uh, uitbrachten maar het gewoon in de kluis stopten. en dit is uitgebracht in 2006 en het is echt een uh, heerlijk album het nummer wat ik heb uitgekozen heet uh, Blues Melba en uh, zij wordt hier onder andere op vergezeld door Benny Green L. Gray, Benny Paul, Kenny Burrell, George Joyner Charlie Persip Gaat ze luisteren naar Melba Listen en Blues Melba. I'm <laughs> sorry. Zoals gezegd, vandaag staat het programma uh, in het teken van jazzpianisten... maar natuurlijk wat uitstapjes hier en daar. En onder andere een uitstapje naar uh, het orgel. Shirley Scott, zij is de vrouw van uh, Stanley Turrentine. En Stanley Turrentine is de tenorsaxofonist die heel veel en heel beroemd is geworden samen met Miles Davis. En Shirley Scott heeft een uh, album opgenomen, On a Clear Day, uit 1966... Waarop zij samenspeelt met een aantal van uh, muzikanten die bij uh, Maalsteven zich gespeeld hebben. Zoals Ronkart, Roep Bas, Jimmy Kop op drums en Julie Scott natuurlijk zelf op orgel. Het nummer heet What Will I Do. Shirley Scott met What Will I Do. Bent u nou enthousiast geworden door al deze heerlijke jazz... en wilt u zelf naar een jazzconcert? Dat kan hier in Zandvoort. Over twee weken is er weer een concert in Zandvoort. En dan treedt het Amsterdam Jazz Trio op... samen met Frits Landesbergen. Kijk op de website Jazz in Zandvoort. Ik heb begrepen dat er nog een beperkt aantal kaarten zijn. Het is bijna uitverkocht. Ik ga verder met opnieuw een uh, organist... Ja, maar ook een hele uh, bekende barytonsaxofonist. En dat is een instrument wat niet zo heel vaak voorbij komt. Ik heb um, een album uitgekozen van Ronnie Cuber. Hij is de barytonsaxofonist. Het album is opgenomen in de Blue Note um, in 1986. Het nummer heet Something You Got. En Ronnie Cuber wordt vergezeld door Randy Brecker op trompet, Lonnie Smith op orgel en Ronnie Burrage op drums. Something You Got. We'll be Cuba met Something You Got. We gaan terug naar de jazzpianisten. Zoals gezegd, vandaag veel aandacht voor uh, jazzpianisten. En een jazzpianiste, dus een vrouwelijke jazzpianist, die uh, we ook niet zo vaak horen, is Toshiko Akiyoshi. Zij is van oorsprong Japanse. Zij is uh, geboren in, uh, in China, maar is na de Tweede Wereldoorlog naar Japan verhuisd. In. Uh, Begin jaren 50 uh, trad zij daar op en Oscar Peterson deed een uh, tournee daar en uh, ontmoette haar, hoorde haar spelen en was uh, zwaar onder de indruk. En hij overtuigde Norman Grants om een album met haar op te nemen. Dat deed haar carrière in een stroomversnelling belanden. Ze ging vervolgens naar Amerika, ging daar muziek studeren en uh, werd daar groot. Wel met moeite, omdat zij natuurlijk als Japanse en in Amerika de hart van de jazzmuziek, dat was vreemd. En daar trok ze veel aandacht door. Maar ze is uh, bekend geworden, groot geworden, ook door haar eigen Ze Heeft uh, veel nominaties voor Grammy's gehad. En zij is onder andere getrouwd geweest met Lou Becken. En ik heb een album uitgekozen uit 1968. Dat heet Toshiko at the Top of the Gate. Waarop ze samenspeelt, uh, zij natuurlijk op piano, Kenny Dorham op trompet. Lou Becken natuurlijk op tenorsax. Ron Carter op bas. En Mickey Roker op drums. Gaat u luisteren naar Let's Roll in de Sake met Toshiko Akiyoshi. Oh, dat was het verkeerde nummer, deze moet ik hebben. Shiko Aki Yoshi Quartet Ik ga verder met een, uh, uh, een organist weer, Larry Young Hij speelt uh, op dit album samen met Woody Shaw op trompet uh, sax Joe Henderson en Elvin Jones op drums. Het nummer heet Monk's Dream natuurlijk geschreven door Thelonious Monk en het komt van het album Unity en Larry Young is de organist in deze Larry Young met Monk's Dream I'm going go to the top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 Larry Young, Monk's Dream. Ik ben alweer toegekomen met het laatste nummer van vandaag. En uh, ja, dat is het nummer van de Roy Hargrove Big Band. Een album dat heet Emergence uit 2009. En daarvan ga ik draaien Miss Carvey, de Roy Hargrove Big Band. We luisteren naar de C.F.M. Uh, jazz. We luisteren natuurlijk naar Roy Hargrove's Big Band hier. Mijn naam is Jeroen van Sluistam. Dit was het voor vandaag. Volgende week is de beurt aan Auko om C.F.M. Jazz te presenteren en die zal er ongetwijfeld ook weer een heerlijke uitzending van maken. Fijne zondag en tot een volgende keer.